De wrakstukken van vlucht MA-17 worden deze week met vrachtwagens van Oekraïne naar Nederland gebracht. In verschillende konvooien gaan de vliegtuigdelen naar luchtmachtbasis rijen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad wil de wrakstukken gebruiken voor een gedeeltelijke reconstructie. De NAVO kan aan het eind van het jaar beschikken over een flitsmacht, dat zegt secretaris-generaal Stoltenberg. De flitsmacht moet binnen vijf dagen inzetbaar zijn, bijvoorbeeld als een bondgenoot in Oost-Europa zich bedreigd voelt door Rusland. De eenheid moet uiteindelijk uit zo'n 4000 militairen bestaan. Nederland stelt bijna 200 militairen beschikbaar. Gokbedrijven kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor een vergunning in Nederland. Het gaat om een eerste stap die legaal online gokken in Nederland mogelijk moet maken. De wetgeving over het online gokken moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. De bedoeling is de nieuwe wet op 1 januari te laten ingaan, maar het is de vraag of die datum wordt gehaald. De man uit Groningen, die zegt dat hij een inbreker zwaar heeft mishandeld, had volgens RTV Noord een date met zijn slachtoffer. De twee zouden contact hebben gelegd via een datingsite. Nadat de bewoner hem had binnengelaten, zou de man van 31 geprobeerd hebben hem te beroven. De politie wil niets kwijt over de achtergrond van het incident. Het weer, het is bewolkt. Soms kan nog wat fijne motregen vallen. De loop van de dag klaart het lokaal op. Het is 1 tot 4 graden en er staat een stevige oostenwind. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van ZierfM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. La, la, la, la, la. Vanuit een heerlijk warme studio aan de Tolweg in de Zandvoort. Goedemiddag. Ja, buiten is het water koud, maar hier binnen is het lekker hoor. Mm. Kacheltje. Goedemiddag dus. Het is uh, vandaag 1 december. Officieel de meteorologische winter is vandaag begonnen. Dat uh, rekenen wij pas. Uh, de 21ste december natuurlijk, als de, de kortste dag is. Maar voor de meteorologen is vandaag de winter begonnen. Nou, dat is goed te merken, het is hartstikke koud. Hartstikke koud. Koud. Waterkoud. Maar goed, hier binnen in de studio is het heerlijk warm. We gaan naar de. Ja, we gaan dus gewoon weer even lekker een week lang CFM lunch doen. Nou, niet alle dagen hoor. Vorige Weet ik het niet. Doe het channel nou, Vandaag afsluit ik. En eh, donderdag. woensdag, donderdag en vrijdag ook. Ondanks de Sinterklaas. Vrijdag. Ja. Ik ga het hoor. Ja. En... Uh... Ik zag dat er al aardig gestemd wordt eh, op onze vinyljaren Top 30. Maar eh, hoe meer stemmen hoe beter, hè? Ja, het is dus gewoon stemmen. Dat kan allemaal op onze vinyljaren Top 30. Uitzending op 17 december. Eh, De stembussen zijn geopend tot en met 10 december aan toe. En dan eh, gaan we een week lang rekenen. Ja, alle punten tellen en zo. Het is hun werk hoor. We hebben niet van die geavanceerde systemen, systemen dat ze gelijk weten wat, uh, wat er nummer 1 staat opnieuw. Nee, dat is alles met de hand. Hè. Alles met de hand. Gewoon, ja, alle briefjes tellen. Ja. Goed, wat gaan we gaan vandaag doen. Nou, we hebben natuurlijk straks het weekendreport van de heer Van Mijn Junior. Verder uh, kwart over één hebben wij ook nog uh, de activiteiten van uh, Pluspunt. Zoals elke maandag en vandaag ook weer. En uh, verder gaan we gewoon lekker veel muziek draaien. Oude muziek, nieuwe muziek. Een nieuwe single van de 3J's, onder andere een heel mooi liedje. Het is wel een kerstplaat en toch geen kerstplaat. Maar het liedje heet December. Dat is wel mooi. Ja, dat is een mooi liedje. Het staat wel op hun nieuwe kerstalbum. Maar goed. Het nog niet uit. Dit kan, dit kan nog niet, want voor de wist draai ik geen kerstplaat hoor. Zeker niet, nee. Oh ja, draai ze wel. Maar dan moet eerst Sinterklaas het landtijd zijn. Dat begin ik er niet aan. Nee, pas na Sinterklaas, dan gaan we af en toe zijn kerstliedje draaien. Terwijl ik al helemaal in de kerst zit. Hè? Het koor waar ik dirigent van ben, dat euh... <laughs> zit al volop in de kerstliedjes. Ja. Aanstaande zondag moeten we al zingen. En uh, de zondag erop ook. Tussen de kerstbomen. Leuk. Nou, we gaan maar eens beginnen. Ik heb weer genoeg verteld. En uh... oh, ja, dat stemmen dat kan natuurlijk via de CFM-app. Via de CFM-app kun je stemmen. Gewoon even aanklikken, dat kan. Ja, gewoon mooi doen. Nou, daar zal ik de loop van de nog meer over. We gaan beginnen met vraag. Met het afgelopen vrijdag bij Zand voor het door is blijven liggen. Dat stond er nog in. Dus kom op, John Lennon, Imagine. Imagine.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 Wants what It wants. Een nieuwe plaatje. Ja. Nou, meneer, Van, uh, meneer Schippers, oplet hoor. Ja, we hebben uh, natuurlijk wel eens meer dan drie in eentjes, maar goed oplet hoor, want daar komt hij. Jo, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ja, uh, daar komt hij. Ja, echt waar, hij komt. Let maar op, meneer Schippers, daar komt hij. En, en... Hij had hem al gemist, maar de... ja, hij komt nu. Crowded House!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 ingediend door meneer Schippers. En uh, u hoorde achterin volgens Don't Dream, it's over. Four seasons in uh, one day... and a weather with you. Crowded house. prachtig 3-in-1. Uh, u kunt weer inzenden hoor. Ja. Op 17 december aanstaande... tussen 1 en 5... is het weer zover...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 Tussen 1 en 5. Ja, u mag weer stemmen. Hè? Ja, het kan allemaal weer. En u mag ook weer 3 in eentjes indienen hoor. De kast is bijna leeg. Er ligt er nog één op de plank. En uh, als u uh, dus leuke 3 in 1 kunt samenstellen, nou, laat het ons weten. Dan komt het allemaal goed. Dit is de nieuwe single van de 3 Js. Het heet December. Dat is een heel mooi liedje.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 we waren samen een waar een deel was waren wegen. Je koos je eigen weg. Je kwam iemand anders tegen. Je liet mij. En dit is er een van. Het komt van een nieuwe kerstalbum. Maar dit is niet echt een kerstliedje. Dat gaat over december. En dat gevoel van als december nou eerst maar eens om is. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ik, ik ben zelf ook zo'n... Zo uh, nou, ik wil niet zeggen een decemberhater. Maar voor mij hoeft het ook allemaal niet. Tenminste niet het eind van die maand. Voor Zandvoort en de regio. Nee, ik ben niet zo'n zo kerst en oud en nieuw figuur. Ik bedoel, ja, als je... Hè? Maar goed. Dat uh, gevoel, dat komt een beetje uh, wel tevoorschijn uit dit nummer van, uh, van de 3J's. Prachtig liedje. Overigens, uh, dat was allemaal traditionele kerstliedjes op. En uh, dit is dan een uitzondering daarop. Ik zit dwars door het regennieuws heen te kletsen. Wat is dat nou toch allemaal weer? Dat kan toch allemaal niet? Goh. Wat zegt u? <laughs> hier is het regennieuws <hè>? yeah. oh, nieuws met Angela de Koning. In december zijn er vanwege de feestdagen een aantal dagen waarop het gemeentehuis is gesloten of eerder sluit. Op 5 december sluit de gemeente om 3 uur. Op 19 december is dat om 12 uur. Op 24 december is dat eveneens om 3 uur. Uh, 25 en 26 december is het gemeentehuis gesloten. Ik zou bijna zeggen de. <laughs> Op 31 december sluit het gemeentehuis om drie uur... en op 1 en 2 januari is het gemeentehuis gesloten. Ciao. De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag... drie jongens aan afkomstig uit Weesp en Apkoude... die zich bij een gestolen auto ophielden. Servierende agenten zagen op het parkeerterrein... aan de burgemeester van Alvenstraat in Zandvoort een voertuig staan... Eén jongen zat achter het stuur en twee stonden naast de auto. Ze controleerden de identiteit van de jongens en het kenteken van de auto. En kwamen toen tot de ontdekking dat de auto als gestolen stond geregistreerd in Utrecht. De politie heeft drie jongens in een leeftijd van 17 en 18 jaar aangehouden. Ze zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor en uh, de auto is in beslag genomen. En er volgt nog een nader onderzoek. Bewegen is goed voor iedereen, dus ook voor ouderen. Dat is een van de redenen waarom Servicepaspoort afgelopen zaterdag een flashmob organiseerde... in winkelcentrum Schalkwijk. Dat schijnt toch wel een behoorlijke mee te zijn, zo'n flashmob. Tevens probeerde zij hiermee aandacht te vragen... voor het goede doel dat het 3FM Serious Request steunt... De dansers werden gesponsord door familie, vrienden en kennissen, en na afloop collecteerden vrijwilligers van Servicepaspoort voor dit goede doel. Het opgehaalde bedrag wordt zaterdag 20 december aanstaande overhandigd aan de DJs in het glazen huis. En uh, tot zover de berichtgeving. ZFM Westkust weerbericht.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 Het blijft droog en er waait een matige en aan zee een vrij krachtige noordoostse wind. En het wordt opnieuw niet warmer dan een graad of drie. En uh, tot zover de berichtgeving. on TV. And if we gather out, we can make more. De plaats opgenomen in het kader van, uh, van Gitaarlem. En dat is een actie die de hele, het hele jaar doorgelopen heeft. Uh, waarin uh, waar de gitaar natuurlijk centraal stond. Maar waarin uh, vooral ook veel aandacht werd besteed. Uh, gevraagd ook en besteed aan de Haarlemse popmuziek. En... Ja, Haarlem is op dit moment toch een beetje popstad van Nederland hoor. Want er komt heel veel goeds vandaan. Jacqueline Govaars, dat wat we net hoorden. Dat is een van de liedjes die in het kader van Gitaarlem zijn opgenomen. En dat uitgeroepen is tot uh, hymne, zeg maar, het lijflied van Serious Request dit jaar. En u weet, ook Serious Request komt dit jaar uit Haarlem vandaan. Vanaf de Grote Markt. En dat uh, begint allemaal op 18 december. Dus dat uh, is een paar weken nog. En dan brengt het spektakel los. En ik verwacht dat het in Harlem een groot feest gaat worden. Er uh, is dus heel veel activiteit. Ook aanstaande zaterdag is er nog een hele mooie activiteit in Harlem. Als u uh, bijvoorbeeld uh, kerkorgel speelt. Uh, pijporgel speelt. En u heeft thuis zo'n zo elektronisch kerkorgel staan... dat samples kan lezen. En je hebt er wat centen voor over. Aanstaande zaterdag wordt de nieuwe een uh, sample van het Haarlemse bavo uh, gepresenteerd. Dus als je, dan kun je dus het Bavelorgel, het, het, het muller uit de Grote Kerk... dat kun je dan thuis bespelen op je eigen orgel. Als, de, als je orgel tenminste uh, zulke samples aankan. Want het is een vrij zwaar gebeuren natuurlijk. Hè? En het kost wel een procent. Dat laat wel eerlijk wezen. Ik weet niet precies de prijs, maar het kost wel een procent. Dus als je zo'n orgel hebt, dan kun je dus gewoon in je eigen huiskamer... thuis gewoon lekker op het Bavo-orgel spelen. Aanstaande zaterdag <coughs> wordt dat uh, gepresenteerd. Dat is een hele dag, kost een tientje. Uh, kun je reserveren op, op, uh, op, op internet. Het is een hele leuke manifestatie. Het begint als morgens in, in de Philharmonie... waar dat, die sample dus gepresenteerd gaat worden. En dat gebeurt door de Haarlemse stadsorganisten... Uh, dat gebeurt in, het, uh, in, het, uh, in, in de Philharmonie. Dan daarna, in de foyer van de Philharmonie... kun je dus ook nog een aantal andere orgels bespelen. Kleinere orgels. Uh, met samples uh, van beroemde orgels erin. Dat kan dan allemaal. En dan smiddags uh, om uh, drie uur... is er dan nog een slotconcert op het echte Müller-orgel. En dan kun je het verschil horen. Ja, en dat wordt ook weer gedaan door de twee zelfde organisten... ...de Stadsorganisten van Haarlem. Dus aanstaande zaterdag is dat. Het begint om uh, de, de zaal gaat open om half elf... ...als ik het goed heb. <coughs> In de Philharmonie dus. Daar wordt dat, uh, dat wordt ge gepresenteerd. Uh, die sample dus. En dan, uh, dan kunt u dus de hele dag... ...kunt u zo'n programma uh, uh, meemaken. Dat is best wel interessant. Het kost een tientje per persoon... Maar dan heb je wel, als je van orgelmuziek houdt... van, van klassieke orgelmuziek houdt... Nou, dan heb je wel wat. Prachtig dus in het Concertgebouw... of de Filharmonie, moet ik zeggen. Daar begint het. Daar wordt dus die sample gepresenteerd. Dan verder kunt u nog uh, genieten. Smiddags om drie uur nog genieten van een uh, slotconcert. Oh ja, en wat ik vergeten te vermelden... dat is natuurlijk ook nog heel interessant. Uh, daartussendoor kun je ook nog kijken op het uh, Müller-orgel. Want dat is een excursie, dat is een rondleiding... Uh, in de grote kerk van Haarlem. Dus dan kun je het, het, het, uh, het echte orgel. Dat echte prachtige instrument uit 1738. Monumentaal. Een van de mooiste orgels van Europa. Uh, zeker een van de grootste orgels van Europa. Het is echt prachtig mooi. Ehm... Uh, Nee, dat, of het grootste is dat. Nee, dat geloof ik niet. Er zijn wel grotere. Maar het is wel een van de mooiste. En het is zeker het meest afgebeelde orgel ter wereld. Las ik van de week. Het is het meest afgebeelde orgel van, van, uh, van de wereld. Nou. Aanstaande zaterdag dus voor alle orgelliefhebbers... mensen die van klassiek orgel houden, daar ben ik er een van... Uh, dan kunt u daar dus van, van genieten. Het begint om een uur of half, elf gaat de zaal lopen in Philharmonie... en het duurt tot een uur of vier s middags. Dus een fantastische bezigheid. Dus voor de orgelliefhebbers vertel ik dat maar even... dat u daar dus bij kunt zijn. Heel leuk. Maar in het kader dus van Haarlem uh, Gitaarlem... Uh, was dit dus Jacqueline Govaars en het nummer heet Make More Sound... It is you too. We hebben daar helaas bij CFM nog geen programma voor. Hè? Maar als je nou eens wil weten hoe zo'n prachtig orgel in de BAVO klinkt... moet je horen. Dat, uh, dat klinkt dus ongeveer zo. Dus aanstaande, aanstaande zaterdag, dan kunt u dat helemaal horen. Dat is prachtig. Ga er nou heen, dat is mooi. Kost een tientje. En dan krijg je een prachtig concert op dit orgel. Aanstaande zaterdagmiddag. Of het begint al om half elf dus in, het, in de Philharmonie. Daar wordt de sample van dit orgel gepresenteerd. Dan kun je dus dan, als je een orgel hebt die dat kan lezen, dan kun je dat thuis op spelen. Dat is heel mooi. En dit is echt het BAVO-orgel, hè? Het staat gewoon lekker op internet. Dit is gewoon het orgel van de BAVO. Nou, oké. Okay. Het is geen klassiek programma hier, dus... Uh, was dat maar waar, eigenlijk? kan je zoiets allemaal draaien. Hul, hè? Open the water Everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love, and it hurts so bad. Goldling, we het outside Laat maar binnen, binnen is warmer dan buiten Tjonge jonge jonge jonge Maar hier vanaf de kachel hoor En lekker ook Woe! Heerlijke atmosfeertje Hier in de studio, heerlijk Goed, ik heb nog geen plaatje voor u En uh, dan gaan we weer naar het nieuws En het weer van 1 uur ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Daar moet je niet te veel over gaan dagdromen. Dat is niet goed. Je moet niet te veel gaan dagdromen. Dat is niet goed hoor. Nee, nee. Het is donker buiten. Ja, dat bedoel ik. Wat een day for a daydreaming boy. Love and Spoonful. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy.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 Nee, dat is uh, alweer één uur bijna. En dat betekent dat we opgaan naar het nieuws, NOS nieuws van uh, 1 uur. En zo meteen zijn we nog terug voor een lekker uurtje. CFM lunch met onder andere het weekendreport en de activiteiten van Pluspunt. Natuurlijk, dat allemaal zo nog. Tot zo!